Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in het vrijdagmiddag live moet dementie bij ernstig dementerende verboden worden. Een debat. En Justus Van over de consument, maar nu eerst het NOS-journaal Jobboot. In Nigeria heeft het leger kampen aangevallen van de terreurbeweging Boko Haram. Daarbij zijn volgens de regering zeker 21 moslimstrijders gedood. Bij de gevechten zijn mogelijk ook militairen om het leven gekomen... Nigeria begon gisteren een groot offensief tegen Boko Haram, die in het Noordoosten de diensten uitmaakt. De beweging wil van Nigeria een islamitische staat maken. Bij aanslagen van Boko Haram zijn sinds 2010 zo'n 2000 mensen om het leven gekomen, vooral christenen. Provinciale staten in Limburg willen snel overleg met het kabinet over Maastricht-Agen Airport. De luchthaven verkeert in grote financiële problemen. Door de economische crisis is het vrachtvervoer sterk teruggelopen... waardoor Maastricht-Agen Airport veel minder inkomsten heeft. Volgens de directie van de luchthaven is overheidssteun noodzakelijk... om een faillissement af te wenden. Het kabinet heeft steun aan de luchthaven tot nu toe geweigerd. Provinciale staten in Limburg willen nu samen met Den Haag... zoeken naar een duurzame oplossing voor de luchthaven. Rusland heeft geavanceerde raketten geleverd aan het regime van de Syrische president Assad. Dat zeggen Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Met de raketten kunnen onder meer schepen op zee worden aangevallen. Ook kan Syrië ze gebruiken om zich te verdedigen tegen een militaire interventie. Correspondent Geert Groot-Koerkamp over de reactie van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Wat betreft ja, de levering van de raketten, daar zei Lavrov over... Dat, dat hij zich verbaast en ook een beetje geïrriteerd is... over die ophef in de westerse media over die levering. Omdat het al lang bekend was dat de Russen wapens leverden... op grond van bestaande contracten, dat ze daarmee de regels niet schonden. Intussen bereiden Rusland en de Verenigde Staten samen... een internationale Syrië-conferentie voor. Die moet in juni plaatsvinden en is bedoeld... om het bloedige conflict te beëindigen. Uit een hotelkamer in de Franse stad Cannes is vannacht voor bijna 800.000 euro aan juwelen gestolen. Ze zouden zijn meegenomen uit een kluis van een Zwitsers juweliersbedrijf. Dat bedrijf is een van de sponsors van het jaarlijkse filmfestival dat nu in Cannes wordt gehouden. De sieraden zouden worden uitgeleend aan beroemdheden die de rode loper betreden tijdens het festival. De roof werd gepleegd op dezelfde dag dat de Bling Ring werd getoond. Die film gaat over scholieren die luxe goederen van beroemdheden... uit hun huizen stelen wanneer zij op de Rode loper staan. In het Noord-Hollandse dorp en Berg is het centrale plein weer vrijgegeven door de politie. Criminelen probeerden er vannacht een geldautomaat open te breken... maar dat mislukte. Uit voorzorg zette de politie onder meer de centrale straat van en Berg af... omdat er mogelijk nog explosieven aan de automaat zaten. Het pand zelf, zeg maar, waar ook de pinautomaat was, die uh, is onderzocht en uh, is uh, veilig gegeven. En daarnaast hebben zij ook een auto onderzocht die vlakbij uh, het pand stond met draaiende motor en uh, ja, hoogstwaarschijnlijk met de verlofkraak te maken heeft. Uh, maar ook die is veilig gegeven. Het weer vanuit het zuidoosten af en toe regen, maximum temperatuur 12 graden in het noorden droog en nu en dan zon. Daar wordt het iets warmer, zo'n 18 graden. Vannacht en ook morgenochtend opnieuw regen, in de middag droog, temperatuur morgen rond 17 graden. En hoe druk is het op de wegen? Dennis mooi van de ANWB. Nou, er staan nu 21 files, 75 kilometer bij elkaar opgeteld. De Meeste van die 21 files staan in het midden en het zuiden van het land. Dit zijn de langste, de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. 11 kilometer tussen Naarden en Eembrugge. En er is een ongeluk gebeurd in Limburg op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Born en Roosteren, 3 kilometer. De rechterrijstuk is dicht. Het is een ongeluk met een vrachtwagen, dus het kan wat langer duren. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, tussen Soesterberg en Leusde 6 kilometer en op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Renkum en het Kroopend 7 kilometer. Zo recht Gerrit Kimsma, huisarts, en Hedy Dancona, oud-minister over de vraag of dementie bij ernstig uh, bij ernstig dementerende verboden moet worden. Alles klinkt mooier in het concertgebouw.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag. Welkom terug hier vanuit de kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moet euthanasie bij ernstig dementerende verboden worden? Gerrit Kimsma, huisarts en filosoof, vindt van wel. Hedy Dancona, oud-minister, lid van de initiatiefgroep uit Vrije Wil... vindt van niet. Zo direct een debat. De column van Justus Van Oel gaat over de consument... En je kunt reageren als je dat wilt, Twitter ons, hashtag AfroVML of ons bekijken op de website: vrijdagmiddaglife.afro.nl. De rubriek Dingen met vrouwen. Goedemiddag dames en heren en welkom in onze rubriek. Dingen met vrouwen. In onze rubriek Dingen met vrouwen zoomen we vandaag voor de tweede week op rij in op het fenomeen vrouwenworkshops. Vorige week hadden wij te gast Martin Gaus die ons wist te vertellen hoe hij als workshopdocent Helene van Rooyen en Patricia Paai een handje had geholpen bij de marketing voor hun pas uitgegeven boeken. Deze week ligt de focus op de cursisten zelf bij ons aan tafel twee vrouwen, twee vrouwen die allebei maar liefst 94 jaar oud zijn, ja. Ja. en twee werkende vrouwen moet ik zeggen denk ik. Ja, ja dat is net. Ja, maar maar dat je dat dat je dat moet natuurlijk niet de de denken de dat denken wij, Oké, nou wij dames, dames dames dames dames dames dames dames beurt... Uh, dankjewel, uh, bij mij aan tafel, Dini Konkstaaf. Ja, dat ben ik. Dankjewel, welkom. En Anneke van Uiterwaarden. Present. Welkom, dames. Jullie zijn hier om te vertellen over de workshop die jullie hebben gevolgd. Wat was dat voor workshop? Dat uh, was de workshop Bussen maken. Bussen. Ja. Ja, ja, bussen maken. Ja, bussen, bussen, weet je wel, van die grote auto's. Zeg maar. Je, je weet wel, vrachtwagens, maar dan voor personenvervoer. Wij zagen ja. een advertentie op internet staan, toch, Dini? Zeker, Anneke. Want wij hebben nogal wat tijd over sinds ons pensioen. En daar lazen wij dat je les kon krijgen in bussen maken, althans. Nou ja, ja en dat is enorm aan ons besteed. We enorm... zijn enorm van het aanpakken van grote dingen... en we vonden het al heel moeilijk dat we niet meer we mochten, mochten werken. werken. Ja. Maar wat bleek nou toen we bij die work? workshop aankramen? Laten we heel even, heel even de boel op een rijtje zetten, dames. Ja, ik vind het zo leuk dat jij dames zegt. Oh, dat ja. ja, vind ik ook leuk. Ja, maar heel even, dames. Vinden we wij moeten... allebei leuk dat jij ons dames bent. Ja, want, want, want, want, want we zijn nogal bonkig, dat ah, weten ja. we zelf ook wel. Ja, maar toe maar, jongen, toe maar. Wat, wat, wat, wat wou je zeggen? Ik wou samenvatten hoe jullie werkende leven is verlopen en hoe het komt dat jullie nu bij een workshop. We komen eigenlijk uit de haven. Uit de wij havens. hebben jarenlang in de havens gewerkt. Dat is begonnen in de oorlog. In de Tweede Wereldoorlog. Nee, de Trojaanse oorlog, nou goed. Natuurlijk nee, okay. de tweede! Hoe oud denk je dat ik ben? Nou, Dini, jij zal toch al gauw zo... Ja, je bent honderd bijna, volgens mij, of niet? Wat, uh, Wa even. dames? Dames? Heerlijk, dames! dames. Wat voor workshop bleek het te zijn die jullie gingen volgen? Nou, dus niet bussenmaker. maar bussenmaker. Ah. van Jet! Jet Bussenmaker. En daaronder stond dan werken niet de halve tijd. En wat kon je leren van die workshop? Hoe je de boel moest combineren terwijl je voltijds ging werken. Weet je wel, kinderen ja. opvoeden, het huishouden doen. doen, epileren, epileren. Uh, buurten... en ook ja. werken de hele tijd zonder dat je je kinderen in de zak, zak of in een ton... Tom. of gewoon in een huis opsluit, maar netjes uit de handen geeft. De hele tijd, hè? De hele we, ja. tijd. we hebben het ja. niet anders gedaan. We hebben ons hele leven niet anders gedaan dan keien en de keihard werken. werken. Dat is begonnen in de oorlog, in, in de, de, de havens, ja. omdat onze mannen uit vechten waren. waren. En iemand moest die lege plekken in de havens ja. overnemen. Net als in Amerika en Engeland, Engeland in de fabrieken, weet je wel. Ja. ja, maar dames dames, als ik heel even mag. Het, ja. het blijkt nou juist dat zo'n nota als die van minister Busser maken onder meer voortkomt uit het feit dat wij in Nederland... die traditie helemaal niet kennen van lege werkplekken in de oorlog. Wij hadden wel soldaten, ah. maar die hoefden niet overzees te vechten. Ons land was gewoon bezet. De meeste mannen bleven uh, gewoon, tussen aanleidingstelings... op hun eigen plek werken, ook in de havens. Ah, ah. Wat zeg je maar nou? Ja, ja, zeggen, zeg jij nou, dat wij de boel hier een beetje bij elkaar zitten te versieren? Nou ja, niet per se, maar als wij die traditie wel hadden gekend... van voltijds werkende vrouwen, hadden wij nu niet de padstelling gehad... zoals we die nu hebben. Aan de ene kant zijn vrouwen niet gewend om voltijds te werken... gecombineerd met een gezin. Aan de andere kant hebben we, doordat we die traditie niet kennen... ook helemaal geen goed ontwikkelde kinderopvang in Nederland. Maar...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 dan is de Friese Anker van het Hof en Henry van Loon. Debat. Iedere week in vrijdagmiddag live krijgen twee mensen de vloeren... met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we klaar. Twee mensen met verstand van zaken uiteraard daarachter. Vandaag gaat het over euthanasie bij dementerende, Want de Landelijke artsenfederatie Federatie, KNMG, wil dat euthanasie... bij ernstig dementerende patiënten in de toekomst onmogelijk wordt. Een eerder ingevulde wilsverklaring is dan niets meer waard... als de patiënt niet meer kan communiceren, vindt de KNMG. Ze drong gisteren bij minister Schippers erop aan... om de wet hierop aan te scherpen. Nu is euthanasie bij deze groep namelijk... nog wel mogelijk. Hierover gaan we in het debat. Gerard Kimsma, hij is huisarts en filosoof... en hij geeft vanuit de KMG ook cursussen aan artsen... hoe om te gaan met verzoeken om euthanasie. En Hedi Dancona, oud-PVDA-minister... lid ook van de initiatiefgroep uit Vrije Wil... die graag zou zien dat die euthanasiewet... zelfs wordt verruimd in plaats van verscherpt. Allebei welkom, hier in de kroon in Amsterdam. Eh, meneer Kimsma, eh, nu is euthanasie in principe wettelijk mogelijk... Hè, voor zwaar demanterende patiënten. Gebeurt het in de praktijk ook vaak? Ja, het gebeurt zeker in de praktijk. Uh, in de jaarverslagen van de toetsingscommissies uit 2010 en 2011 is er een duidelijk, duidelijke toename van het aantal gevallen dat daar gepasseerd is. In aantallen? En, en om, in aantallen. Uh, ik dacht 11 in 2010, ruim 20 in, in 2011. Uh, om u te corrigeren: de KNMG wil niet uh, dat uiterlijk zie bij dementie onmogelijk wordt gemaakt. En men doet ook absoluut geen, uh, geen moeite om uh, te, be te beperken wat onder de huidige regeling mogelijk is. Uh, maar de interpretatie van die regeling, dat is het probleem. En de, dat, u heeft dat, daar de minister op aangesproken, hè? dat die regeling niet duidelijk is. Hoe heeft de minister daarop gereageerd? Als dat, u, de KMG moet zeggen. Nou, de, uh, ik heb begrepen dat, uh, dat er een werkgroep in het leven wordt geroepen, zoals dat in Nederland gebeurt. <laughs> en, uh, waarin die zaak uh, nader wordt bekeken. Hmm. Maar voor alle duidelijkheid, u zult moeten, zich moeten realiseren dat u onduidelijkheid in de wet door minister Borst zelf veroorzaakt is. Ja, we gaan het erover hebben in het debat. Nog eerst nog even mevrouw dan Dancona. Als u nog minister was geweest, nu hè, van Volksgezondheid, en u had de KMG op de stoep gehad, van het moet wat duidelijker en misschien ook wat scherper. Had u ze dan direct de deur gewezen? Nee, natuurlijk had ik dat niet gedaan. Uh, het is vanzelfsprekend wanneer een serieuze beroepsgroep met je wil spreken, uh, dat je ze te woord staat. Iets anders is dat ik ze er wel op gewezen zou hebben. dat uh, de manier waarop ik het nu uh, tot me genomen heb via de kranten. Uh, er twee eigenaardige dingen aan de gang zijn. Dat dan in de, want, want, want, dit was eigenlijk even een vraagje voor de boer. maar zult dat in het de debat dan behandelen wat u nu gaat zeggen? Want we beginnen ja. altijd standaard met iedereen even een halve minuut uh, uh, te geven. om het standpunt toe te lichten en daarna. Uh, met elkaar in debat te gaan aan de hand van een stelling... dat is wel handig om die even te melden, want die heb ik nog niet genoemd... die wij als volgt hebben geformuleerd. Oh, op, oh en, en zelfs dat gaan we niet doen, want ik begrijp nu... dat we voor uh, nieuws gaan naar, van de NOS Jobboot. Ja, de Argentijnse oud-dictator Jorge Videla is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldde Argentijnse staatsmedia. Videla zat een straf uit voor misdaden tegen de mensheid. Videla regeerde Argentinië met harde hand in de jaren 70 en 80. Hij was verantwoordelijk voor talloze verdwijningen en moorden. Tegenstanders liet hij met dodenvluchten boven zee uit vliegtuigen gooien. Tot zover de bericht, later meer. Inderdaad, als er meer bekend is uh, over wel of geen reacties ook op dit bericht... dan hoort u dat natuurlijk vanzelfsprekend in deze uitzending. Wij vervolgen met het debat waar we eigenlijk net mee wilden beginnen. Ik uh, was aan het vertellen welke stelling we hebben geformuleerd. Die luidt als volgt. Op zwaar dementerende waar geen controle meer mogelijk is... mag geen euthanasie meer worden toegepast. Dat is de stelling. Om te beginnen even een half minuut. Uh, meneer Kimsma, uh, uw reactie op die stelling. Ja, die stelling is uh, onduidelijk op zich... Het gaat om dementerenden die nog in staat zijn om hun verzoek toe te lichten. En waarvan nog uh, kan, beoordeeld kan worden in een communicatie. Of het lijden dat zij uh, ondraaglijk achten of dat, of dat inderdaad uh, aanwezig is. En als ze dat niet meer kunnen? En als ze dat niet meer kunnen, en dat is al maanden geleden dat ze dat uh, gekund zouden hebben. Dat is een situatie die niet voldoet aan de eisen van de wet. Dat is, uh, en dan zegt u dat moet je... De... Dus niet doen? Dan, dan mag het niet volgens de wet. Mevrouw Dancona. Ja, er ontbreekt iets aan die stelling... namelijk um, dat uh, ik, um, wanneer ik nog goed bij zinnen ben... mijn wil kenbaar heb gemaakt. En heb gezegd, ik wil, wanneer ik uh, Alzheimer heb... op een bepaald moment afscheid nemen van dit leven. Uh, Wel nu, uh, dat heb ik goed besproken met mijn huisarts. Dat heb ik ook al gedaan... Onder de huidige wet zou dat ook moeten kunnen. Ook wanneer ik natuurlijk in een zodanige toestand ben... dat ik dat niet meer kan navertellen. En dat is dus het verschil tussen u en meneer Kimsma... U zegt ook, als je inderdaad zo dement bent... dat je op dat moment niet meer kunt zeggen wat je wil... maar je hebt dat eerder wel aangegeven... dan moet euthanasie toch mogelijk zijn? Blijven. Ja, dat moet en dat kan ook binnen zoals de wet nu geformuleerd is. En op democratische manier hè, komt zo'n wet tot stand. Ja, meneer Kimms, maar wat is uw bezwaar tegen het uitvoeren van euthanasie... op het moment dat iemand dat op, hè, op dat moment zelf niet meer kan aangeven? Het bezwaar is dat je vraagt van iemand om een leven te beëindigen... Die dat zelf niet meer kan beoordelen. Die ook op geen enkele manier duidelijk hoeft te maken dat er eh, ondraaglijk wordt geleden. En dat kun je van de arts niet vragen. Dus als je wilt hè, dat het binnen de huidige wet kan. En binnen de huidige wet kunnen alleen artsen dat doen. Dan valt dat er niet meer onder. Vroeger. Dementie, hè? Vroeg, vroeger Alzheimer kan het wel. Want die mensen zijn nog heel redelijk en heel vaak in staat om aan te geven uh, dat ze lijden En dat ze weten wat hun verzoek impliceert. Maar als ze dat niet meer kunnen, zegt u, dan voldoet deze wet niet om dan toch euthanasie uit te voeren. Nou, daar er zit, er zit, zit een marge in. Hè? Als je het hebt over uh, het moment waarop iemand het niet meer kan doen... Uh, dat, is, dat is zeg maar heel recent. Ik, een dag, twee dagen. Hè. Die grens het, het, is onduidelijk. Het, die, die grens is onduidelijk. Maar if, dan, dan voor de duidelijkheid: stel dat de wet dan veranderd wordt en zegt van het moet kunnen ook als mensen het niet meer aan kunnen geven, dan bent u het er niet mee eens, toch? Dan denk ik dat je daar. Uh, dat je dat niet meer aan een arts kunt vragen. Ook al heeft de patiënt het eerder aangegeven dat hij dat wil in zo'n situatie. Ja, het feit, het feit dat een arts. Dat, het, het feit dat de patiënt dat gevraagd heeft, dat is één punt. Dat ja. is één van de eisen van de wet, de eerste. Maar er moet ook sprake zijn van ondraaglijk lijden. En bij een aantal mensen kun je dat niet beoordelen. Bij een aantal ook wel. Be Mevrouw Roncona, het, het is dan niet meer mogelijk om vast te ja, stellen. Ja, maar ik ga het nu over de arts. En wat de arts uh, uh, kan uh, en niet kan. Uh, en moeilijk vindt. Uh, ik heb daar alle begrip voor. Maar in de eerste plaats verwacht ik van een arts. Uh, en gelukkig heb ik zo'n arts. Dat hij mij helpt. Als ik um, hem gevraagd heb om dat te doen. Om mij uh, te verlossen van iets wat ik niet wil. Ik wil niet een zeer lange... Voor mij, ondraaglijke weg ingaan. Dat zegt u en nu op het moment is het eenmaal zo. u je bij uw volle verstand bent, dat, ja, dat zeg ik als ik bij mijn volle verstand ben. En het is nou eenmaal dramatisch van deze ziekte. Um, dat je het moet gaan bevestigen als je niet meer bij je volle verstand bent. Dat is inherent aan die ziekte. En wanneer het anders wordt, dan valt er niks anders te doen dan wanneer je het geconstateerd hebt. Wanneer er geconstateerd is dat je die ziekte hebt, Kimsma, dat je dan meteen zegt: Maak er maar een einde aan. Wie is anders de arts het om te bepalen voor iemand als mevrouw Dankonen die bij haar volle verstand heeft gezegd: Ik wil dit. Wie is de arts dan op te zeggen, ik doe het niet? De arts heeft sowieso een, de mogelijkheid om, om, om uiterst te, te, niet te weigeren. Maar de arts hoort er ook van overtuigd te zijn dat de patiënt nog weet wat hij wil: dat, dat, dat er een verzoek ligt dat bevestigd wordt. En, dat ligt en, en, dat, dat verzoek ligt er. En hoort ook er van overtuigd te zijn dat er onderdraging wordt geleden. En de consulent die moet langskomen, volgens de wet, die hoort dat ook te kunnen bevestigen. Nou, nou zijn er, hè, wat ik zo net zei, er zijn situaties waarin je kunt zeggen van er is continuïteit in het lijden. Dat is evident. Ik noem het geval van vijf over twaalf, dan, dan denk ik dat... Uh, een nee, toezicht... maar het gaat mij niet zozeer zo, om... Want er zullen vast situaties zijn waarin dingen onduidelijk zijn. En dan heb ik best begrip voor ja. hè, dat je niet weet wat je moet doen. Maar als het, het gaat erom, zegt mevrouw Dan Koonen... Als het wel helder is, hier ligt die verklaring. Ik heb gezegd hoe ik er ook aan toe ben. Ik wil dit. En dan toch zegt u, het zou niet moeten kunnen. Nee, ik zeg niet dat het niet zo moet kunnen. In, in de situatie waarin iemand nog kan duidelijk maken... dat hij begrijpt wat hij wil... dan kan het worden uitgevoerd... En dat is... Maar daar hebben we het niet over. Het gaat om een situatie waarin iemand het niet meer duidelijk aan maken. Ja, ik vind dat je dat niet kunt vragen van een arts. Ja, en dan, dan is het dus inderdaad uh, uh, het zaak om een arts te vinden... Uh, bij wie, aan wie je dat wel kan vragen. Ik vind het ook echt heel vreemd, uh, u dan niet... dat de KNMG met dat standpunt naar voren komt... zonder dat ze eigenlijk hun achterban daar uitvoerig over bevraagd hebben. Ik ken ja. nu al artsen die ja. zeggen... Hoe halen ze het in hun hoofd om dat naar buiten te brengen? Ik heb nog nooit iets van ze gehoord op dit punt. Misschien bent u het eenzame in dat, dat u allebei de wet niet duidelijk genoeg vindt. Is dat zo, mevrouw Koonen? Nou, het is natuurlijk ook... De wet is wel duidelijk. De wet, nee. zegt, de wet zegt dat wanneer ik uh, in een onomkeerbaar uh, lijden verkeer, ook psychisch... Hè, dan uh, is euthanasie toegestaan. Ja, daar bent u het dus allebei ook niet eens. Ik probeer nog één keer, tot slot, mevrouw de Koning... is er iets in de argumenten van meneer Kimsma waarvan u zegt... ja, daar, dat snap ik, daar zit wat in? Nee, eigenlijk niet. Uh, spijt me. Dat, mag, uh, dat Het mag. enige is dat ik begrijp dat hij een van de artsen is... die worstelt met het probleem... Om iemand die er nog normaal uitziet. Maar verder niet meer goed na kan denken. Om die uit het leven te laten. En dat is een maar dat afweging. Ik. Maar, maar dan neem ik dus niet ja. zo'n dokter. En daarom moet iedereen goed met zijn dokter erover praten. Als het zich voordat. De zit er met helemaal mevrouw niets... Nacona moet goed begrijpen ja? dat de meerderheid van de artsen in Nederland heeft gezegd. Dat ze in zo'n situatie niet tot euthanasie zullen overgaan. Die gegevens zijn er bekend. Ik heb ze zelfs bij me. Ja, ik dus. ook. Er is toch en, wel zo'n 20 we we tot 30 afhonden? procent die het gelukkig wel doet. U mag beide nog even doorgaan hier in de, de kroon. Ik dank ja. u voor dit debat. Hedy Dancona van de initiatiefgroep uit Vrije Wil en huisarts Gerrit Kimsma. Zometeen de column van Justus van maar nu eerst weer muziek. Ruben Heijn. Like a thief in the night, I'll come out creep. If it's a sin from my hand to your sleep, it's soft and sound I will dance on your head until you take it with a grin ties straight to it Pain, pulling you into the sleep of deep, long dreams I will ease and I'll eat up your pain I'm running in your blood, in your pumping veins I'm a better drug than your crack cocaine And I'm far more dangerous than I say Don't know, yeah, yeah, yeah. Goal cool by Morning, Ruben Heijn van zijn nieuwe album Hopscotch. Justus, justus, justus, wat vind jij ervan? Op 1 januari houdt de Avro na 90 jaar op te bestaan. En daarna blijft de Avro gewoon bestaan. Ze fuseren met de Tros. De verrassende nieuwe naam wordt Avro Tros... En dat is jammer voor de tros. De fusiekrant NRC Handelsblad heet allang weer NRC. En binnen de kosten keren zegt niemand meer Avro-Tros, alleen nog Avro. Maar goed. In publiek omroepland staat fuseren voor krimpen. Ik denk dat er over pak en beet 20 jaar helemaal geen omroepen meer bestaan. Tegen die tijd hebben we een kleine publieke polder BBC. De naam is er al, zoals u weet, NPO. Die steeds verder krimpende publieke omroep is nadelig, zeggen ze. Slecht voor de kunst, de cultuur en de informatie. Wat je zelden hoort is dat de publieke omroep onmisbaar is voor consumenten. En dan vooral voor consumenten met klachten. Nooit was de consument in Nederland zo machtig... als toen ook dat nog van de publieke KRO soms wel 4 miljoen kijkers trok. Dat programma, ook dat nog, mocht ruzie zoeken met alle bedrijven in Nederland... zolang de feiten maar klopten. Als aangeklaagde bedrijven dan voor straf geen sterreclame meer wilden kopen... Nou, dan moesten ze dat maar doen. Zie daar het grote voordeel van een publieke omroep. Die mag onafhankelijk inhakken op adverteerders. En daar betalen de kijkers zelf voor. Ter herinnering aan de gouden gloriedagen van de publieke omroep... spelen we vandaag nog één keer ook dat nogje... Het betreft een duistere bankzaakje. Luisteraars huiver mee over het verdwenen spaargeld van mevrouw SMC Loné. Mevrouw Loné heeft een bedrag van 1700 euro goed van de ING. Ja, hoe weet ik dat? Omdat ik ieder jaar een rekeningafschrift van mevrouw Loné ontvang en dan terugstuur. Ik ken haar niet. Toen ik in 2012 alweer het overzicht van de premiespaarrekening van mevrouw Loné kreeg... heb ik de ING gebeld. Ja, met de ING, dus mevrouw heeft 1700 euro goed. Ja, maar ze woont hier niet, dus dat weet ze niet. Nou, dat lossen we op. Volgende keer als u een afschrift voor mevrouw Lonnee krijgt... moet u dat gewoon naar ons terugsturen. Ja, maar ik stuur ze al vijf jaar terug. Dus schrijft u nou even op. SMC Lonnee, dubbel N, dubbel E, rekeningnummer... Sorry, nee, ik kan echt pas iets doen als u een rekeningafschrift terugstuurt. Laat maar zitten. De ING gaat mevrouw Lonné niet vinden. Misschien is ze wel overleden, ik weet het niet. Op internet vind ik ook niks over haar. En ik begrijp echt heel goed dat de ING het druk heeft. Ze willen zo snel mogelijk hun schuld aan de staat afbetalen... zodat ze weer vol gas kunnen turbobankieren. Dus wat doet een vergeten klant ertoe? En toch, mij irriteert het dat een halve staatsbank geen moeite doet... om die 1.700 euro van mevrouw SMC Lonné terug te bezorgen... bij haar of haar erfgenamen. Luisteraars, leven de onafhankelijk publieke omroep. Het is een schande dat een bank stilletjes 1700 euro spaargeld achterover drukt. Iemand van u die nu luistert, werkt bij de ING of iemand is familie van SMC Loné en weet er meer van. Kunt u helpen? Stuur nu een mailtje naar vrijdagmiddaglive@avro.nl. Tot slot herhaal ik mijn waarschuwing, want daar ging het over. Nederlandse consumenten met kijk- en luistergeld koop je macht over bedrijven. De publieke omroep is je advocaat en je verzekering. Kijk, boer zoekt vrouw, burger kankert op ambtenaar. Dat kan heus wel bij de commerciële. Maar burger boos op adverteerder. Dat kan alleen bij Avro-Trosradar. Onze nieuwe ombudsman, Justus Van Oel. Zodra ik, Barbara Barend over uh, Beckham, Van Bommel en Minso. Dit is Radio 1. Het is half vier, het Nationaal journaal Job Boot. Ja, de Argentijnse oud-dictator Jorge Videla is dood. Hij was 87 jaar. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems nu aan de telefoon. Mark, de Argentijnse staatsmedia hebben zijn dood gemeld. Maar is het bericht ook zeker? Nou ja, in ieder geval, uh, alle Argentijnse kranten melden het. Uh, de uh, wat conservatievere krant La Nation, die zegt dat ze verzettering hebben bij uh, het, uh, het uh, secretariaat van de mensenrechten van het land. Het lijkt er dus wel op dat het uh, waar is. Hij zou in zijn slaap zijn overleden, uh, vanochtend heel erg vroeg, vannacht. Uh, gewoon naar natuurlijke uh, oorzaken. Videla zat in de gevangenis, daar is hij ook uh, overleden, daar heeft hij zijn laatste periode doorgebracht. Ja, dat klopt. Hij zat in de Marco Pas gevangenis, dat is even buiten de hoofdstad Buenos Aires. Hij zat daar een gevangenisstraf uit van 50 jaar. Hij was veroordeeld vorig jaar voor babyroof. Een van de vele aanklachten tegen hem. Hij heeft natuurlijk van alles, hij heeft allerlei beschuldigingen tegen hem. Maar goed, 50 jaar zou hij gaan zitten. En dat was in ik geloof juli van vorig jaar dat hij daar veroordeeld werd. Nou ja, goed. Uh, en nu uh, is hij dus dood. Hij is lang uit handen van uh, justitie gebleven... Hè? terwijl hij uh, het land Argentinië met harde hand heeft geregeerd... in de jaren 70 en 80. Ja, dat klopt. Uh, je kunt wel zeggen dat Sidela eigenlijk het symbool is... van uh, de dictatuur, de Argentijnse dictatuur. Misschien was hij wel de hardste van alle uh, militaire leiders... die Argentinië in die jaren 70 heeft gehad. Hij was niet de enige, maar hij was wel de eerste uh, in 1976... ook in de periode dat de meeste mensen werden uh, vermoord, uh, verdwenen, ontvoerd, uh, was hij de grote baas. Uh, en hij heeft uh, na uh, de val van de dictatuur nou ja, een beetje geluk gehad, want toen werd er een soort algemeen pardon afgekondigd. En pas uh, een paar jaar geleden is die amnestie ongeldig verklaard en nee. kwamen er allerlei nieuwe rechtszaken tegen hem en raakte die toch echt in juridische problemen. Tegenstanders liet Fidela met dodenvluchten, zoals dat werd genoemd... boven zee, uit vliegtuigen gooien. Is Fidela daar ooit voor veroordeeld, eigenlijk? Um, hij is veroordeeld voor van alles. Bijvoorbeeld nu de b -bureau. Hij is veroordeeld ook voor uh, um, uh, ontvoering en mishandeling hmm. van allerlei burgers. Uh, maar voor echt de, de dodenvluchten is er, uh, voor zover ik weet... nog geen veroordeling geweest bij Fidela. Hij is... Uh, laten we zeggen, um, het is allemaal nog niet klaar. Er waren nog een heleboel aanklachten tegen hem en er waren nog heel veel zaken. nog lang niet afgerond. He, we hebben bijvoorbeeld de grote Esma-zaak, een van de grootste mensenrechtenzaken uit de Argentijns geschiedenis, maar überhaupt uit de geschiedenis van de mensenrechten. Uh, ja, die loopt nog, maar to ook uh, een onderdeel daarvan is ook uh, uh, Julio Poc bijvoorbeeld, mm -hmm. de dode vluchten. Uh, die zaak is nog niet voorbij. Tot slot, uh, Mark, wat uh, zal zijn dood betekenen voor Argentinië? Nou, ik denk dat het um, heel symbolisch is. Ik bedoel, ja, je kunt zeggen dat het is de afsluiting van een periode Maar uh, gelukkig, nou ja, misschien gelukkig, in ieder geval zat hij in de gevangenis. Uh, dus uh, Argentinië is erin geslaagd om, voordat die beruchte dictator uh, overleed... om hem tenminste uh, veroordeeld te krijgen op een aantal van die mensenrechten, mensenrechten schendingen waarvoor die is voor, uh, waarvan hij wordt uh, beschuldigd. Ik denk dat het voor Argentinië maar goed is dat hij in de gevangenis is overleden. Dank voor dit moment, Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessums En over een uur in het Radio 1-journaal uiteraard veel meer aandacht... voor de dood van Jorge Videla. Hij is uh, overleden op 87-jarige leeftijd. Tot zover. Informatie nu van de ANWB, Dennis Mooij. Met 33 files, 110 kilometer bij elkaar opgeteld. Die 33 files staan vooral in het midden en in het zuiden van het land. Dit zijn in het kort even de langste en de bijzonderheden. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge, 9 kilometer. En in Limburg is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Eurmond en Roosteren staat 4 kilometer. De is dicht. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle natuurlijk aansluiten. Tussen Maren en Amersfoort. 5 kilometer, en uh, een van de langste files staat op de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen Renkum en het knooppunt Ewijk. E 8 kilometer. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mommel. Goedemiddag, en welkom hier vanuit de Kroon aan het Remmelplein in Amsterdam zodrecht Barbara Barend die gaat het onder meer hebben althans daar ga ik iets over vragen over bekken... maar ook over van Bommel en ook over Menzo maar is Iets heel anders. Een dik boek ligt hier voor ons. Want Nederland, of, of beter gezegd eigenlijk Almelo... werd in de zomer van 2008 even wereldnieuws. Een gefrustreerde horecaondernemer sticht brand in de stad... en houdt op het stadhuis vijf mensen, waaronder een wethouder... urenlang gegijzeld. Op de verdieping daarboven zitten meer medewerkers van de gemeente vast... op last van de politie en onder hen ook onderzoeker en journalist Mirjam Pool. Zij schreef dat hele dikke boek. Dat heet uh, uh, Procedures en... Pistolen. Mirjam, welkom. En naast jou, Barbara Barrand. Je liet haar al zien dat Barbara in het boek voorkomt. Hè? Ja, dat klopt. Uh, uh, uh, uh, die gijzeling in Almelo en alles uh, wat daarna gebeurde... dat, dat was een hele mediagynieke aangelegenheid. Uh, en een jaar later, nadat uh, Aymed overoordeeld was... tot uh, negen jaar uh, cel... Uh, is onder andere in een programma waarin uh, Barbara uh, zat... in een panel is erover uh, gesproken. Het programma Vrouw en Paard. Was dat, weet je dat nog, uh, Barbara? Ja, ik weet dat nog wel. Zeker. En ja, ik vind het jammer dat het programma niet meer is. Weet je ook wat je toen gezegd hebt? Nou ja, dat heb ik net weer gelezen. <laughs> dat ik me afvroeg waar je pistolen koopt. Ja. En dat viel uh, jou mee op? Nou ja, wat mevrouw opviel, uh, niet alleen aan dat programma... maar aan, aan meerdere programma's, was uh, uh, dat er toch vooral heel veel begrip... en heel veel bijval was voor, voor Ahmed O. En waarom ik die uitspraak van Barbara... Uh, Ahmed O, dat is dus die man die met pistolen dat stadhuis binnenkwam... en die mensen geisselde. Precies, en die brand die, die, had die hij had gesticht was in zijn uh, eigen uh, café-restaurant, zijn Grand Café, uh, waar hij maar geen vergunning voor kreeg van de gemeente... Um, en hij ging verhaal halen in het stadhuis, dus uiteindelijk. En um, waarom ik de uitspraak van Barbara heb geciteerd uh, is... Uh, ik, ik heb me namelijk heel erg zitten ergeren aan die uitzending. Uh, omdat ik vond dat er heel makkelijk en heel oppervlakkig uh, werd geoordeeld... Uh, allemaal op basis van een uitzending van Zembla. Waar nogal wat op af te dingen valt. En Barbara maakte toch wel, nou ja, toch nog wel een nuancerende, een beetje kritische opmerking. Van, ja, we doen hier wel net alsof, alsof, uh, alsof het alleen maar een, een, een zielige man is. Maar hij had wel twee pistolen. Ja, het... ja, oh ja. En daar, uh, hoe kom je daar in godsnaam Dan ben je niet helemaal goed bij je hoofd. Dat vond uh, Mirjam dus een hele uh, uh, fijne opmerking. Maar nou ja. wat, wat, wat je opviel was dus dat blijkbaar uh, heel veel mensen... Uh, voor degene was die die gijzelingsactie uitvoerde en tegen de gemeente... Ja, dat klopt. Kijk... Ja, uh, het beeld dat meteen uh, eigenlijk al tijdens de gijzeling ontstond... en toen het nog gaande was, wat toen het in het nieuws kwam was... Uh, het is een gemangelde ondernemer uh, uh, die, uh, die, die zijn zaak maar niet uh, uh, open kan doen... Uh, omdat, omdat die gemeente maar dwars ligt met allerlei regeltjes. En, en dat is iets waar, waar heel veel mensen zich uh, in uh, herkennen, blijkbaar. Niet alleen in Almelo, maar in heel Nederland. Ik hoorde laatst nog uh, dat uh, de dagen daarna ik, iemand die op de Albert Kuip uh, werkt... van ja, daar werd... Uh, vooral hierover gepraat, over Almelo. En iedereen zei, ja, die A-met-O, oh, het is goed dat, een keer, dat er iemand is... die, die laat zien uh, uh, uh, ja, hoe, hoe zeer je tot wanhoop kan worden gebracht. Ja, er was veel herkenning op dat vlak. Uh, en woede blijkbaar over overheden en gemeentes bij mensen. Je hebt het minutieus, mag ik wat zeggen, gere gereconstrueerd. Je hebt alle betrokkenen gesproken. Wat was nou eigenlijk uh, de zaak zelf? Waarom heeft hij die, die actie uitgevoerd? Dat blijft... Eigenlijk toch een beetje een mysterie, vind ik. Uh, uh, er, is altijd, er is steeds gezegd, vooral ook door hem... Uh, ik ben er eigenlijk toe gedreven uh, door de gemeente. Uh, uh, die, de frustratie die zij mij bezorgde... Die, die, die stapelde zich maar op en op een gegeven moment werd het mij veel En ja, uh, is er iets geknapt en, en, en heb ik dit gedaan? Maar als je het reconstrueert, dan zie je dat het een poosje voor die gijzeling eigenlijk al... ...rustig was rondom die gemeente. Eh, dus, dus, uh, um, de gemeente hield zich, uh, hield zich rustig, was ook teruggefloten door de rechter. Er was niet op dat moment echt sprake van een conflict? Nee, nee, nee. Uh, maar daarvoor, het heeft zich wel opgebouwd. En ik snap ook wel heel goed waarom hij zich um, ja, tegengewerkt voelde... Of, of, of, ...of gepest voelde, in ieder geval dat hij dat zo heeft ervaren. En, uh, maar wat ervan is gemaakt, is dat dat uh, uh, ook... Zo dat dat ook de intentie was van de gemeente. Maar jij vindt ben het aan, jou ja, aan alles te horen ben je het dus niet mee eens. En vind je het heel raar dat Massaal op zijn kant werd gekozen, omdat het eigenlijk gewoon een idioot was met pistolen die vijf mensen heeft gegijzeld. Nou, ik zeg niet dat het... Nou een... Ja, niet een idioot, dat mm -hmm. zou naar mij worden... Mm -hmm. maar dat het gewoon eigenlijk een hele kwalijke zaak is... en dat die helemaal niet zo zielig was. Nou ja, maar wat ik vooral ook heel kwalijk vind... kijk, ik heb die hele dag meegemaakt. Ik heb daar in het ja. stadhuis gezeten. Uh, ik heb uh, gezien wat het, wat het deed toen met de mensen uh, om mij heen. En dat waren nog niet eens de mensen die vast zaten in de kamer op dat moment. Later heb ik ook met, met, met die vijf gegijzelden gesproken. Wat hebben die meegemaakt? Uh, die hebben vijf uur lang, ruim vijf uur lang in doodsangst gezeten. Dus zat een man tegenover hen uh, met twee pistolen... Uh, die de deur had gebarricadeerd. Die zei dat hij uh, een wethouder die hij dus niet had getroffen in het, uh, in het stadhuis... dat hij die eigenlijk wilde vermoorden. Dat hij ook van plan was om een einde aan zijn eigen leven te maken. Um... Op een gegeven moment werd die man ook duidelijk... Hey, hij heeft eerst zijn, zijn zaak in de fik gestoken. Hij heeft eigenlijk zijn schepen achter zich verbrand. Wat gaat hij nog doen? En wat gaat hij met ons doen? Hij had niets meer te verliezen, dachten ze. Nee, nee. Ja. En, en ik heb heel indringende gesprekken gehad met, met die vijf mensen. En het is, Een van de ambtenaren heeft bijvoorbeeld verteld... dat hij op een gegeven moment alleen maar kon denken aan... als hij schiet... Uh, uh, wie, wie wordt het dan? En als hij, als hij mij raakt, hoe voelt dat? En als, als ik een kogel in mijn hoofd krijg, uh, hoe is dat? Voel ik nog iets? En dat is dus iemand die gewoon zijn werk zal te doen, gewoon zal te vergaderen. En uh, uh, uh, van de een op de andere minuut is zijn leven totaal veranderd. Je hebt die mensen veel later nog gesproken. Daar, ja. daar zitten ze nu uh, nog mee met die, met die ervaring, met die gevoelens? Uh, voor een deel zeker. En, en, maar wat, ze ook, uh, uh, um, wat hun ook heel erg dwars zit is juist ook dat, dat, dat direct na de gijzeling de gemeente zo gigantisch op haar lazen kreeg. Uh, en, en ze zeiden, ja, dat heeft ons eigenlijk nog extra klappen bezorgd. en mij heeft het voor ons nog veel zwaarder gemaakt. Ja, is, is dat uh, wat Barbara zegt eigenlijk... Uh, waarvan, waarvan je vaststelt met dit verhaal... Uh, dat het niet alleen merkwaardig, maar ook volkomen onterecht is... hoe het toen is gereageerd? Uh, ja, zeker. En waar Heb je een verklaring gevonden van hoe dat kan, waar dat vandaan komt? Het past uh, gewoon heel mooi in het, uh, in het schabloon. Bedoel, het is, het, het, wat, wat daar is gebeurd beantwoordt heel mooi aan, aan, het, aan het beeld dat heel veel mensen hebben van de overheid: uh, uh, dat, dat, uh, dat, dat ambtenaren lastig doen uh, uh, met regels uh, en, en, en uh, uh, gewoon om, om niks uh, uh, ja, moeilijk doen. Terwijl. Um, Zo'n dus ondernemer die wil gewoon uh, zijn zaak uh, openen. Was en, dat en... eigenlijk zo? Was de gemeente lastig of was er gewoon een reden om die man geen vergunning te geven omdat de man was met pistolen? Nou, er speelden in dit geval wel bedoel, allerlei omstandigheden mee waardoor het wel extra ingewikkeld werd. Maar als je kijkt hoe dat hele proces is verlopen: je moet zeven vergunningen hebben, het is echt een enorm gedoe, uh, dan is er eigenlijk bijna niks. Misgegaan. Sommige dingen denk ik, oké, okay, dat had de gemeente anders kunnen doen, hè, anders kunnen communiceren, hadden ze wat slimmer kunnen aanpakken. Um, en op het eind, waar het echt misgaat, is dat, ze, dat, dat hij zijn horecavergunning vergunning niet krijgt. En dat heeft te maken met een lening uh, waarvan de herkomst onduidelijk was. En dus maar dat een is een. Biboponderzoek naar liep, zoals de gemeente ja. kan doen. En ja. als ze denken, dit is op zijn minst verdacht. dan kunnen ze zeggen, wij gaan hier niet mee akkoord. En, en een overheid uh, heeft dan de plicht om, om, om daar op zijn minst heel voorzichtig mee te zijn. En dat is wat ze hebben gedaan. Je, je, je signaleert ook dat inderdaad de gemeente niet altijd even handig op trad, hè? De pers niet te woord wilde staan. Daar zijn ze ook zwaar op afgerekend. Onder andere inderdaad door met name de allerlei programma's trouwens van de VARA. En vooral Zembla. Ja, ik weet niet of, of het toevallig is dat het uh, allemaal VARA-programma's waren. Hey, maar, uh, de burgemeester die wilde niet meewerken aan Zembla. Maar dat moet je natuurlijk niet laten zien als de camera draait. Want als jij de cameraman je rug toedraait... Uh, dan wordt dat natuurlijk ja, Uitgelegd als je, je hebt iets te te verbergen. Ja. Uh, vind je dat dus het feit dat iedereen onmiddellijk... toch min of meer klaar stond met een mening... zonder dat ze wisten wat de feiten waren... Uh, uh, vind je dat exemplarisch? Gebeurt dat altijd? Of, of is, dit, uh, is dat de reden dat je dit boek wilde schrijven? Uh, ja, bedoel, het, de, de, dat was niet, niet, niet de achterliggende missie, Daar hoor. kwam je achter uh... tijdens het onderzoek? Nou ja, het viel me wel meteen, meteen op dat, het, hè, dat er zo werd gereageerd. Want ik heb ook de dagen daarna... Ik, ik had daar een, een tijdelijke opdracht. Uh, dus ik maakte ook mee uh, hoe, hoe, er da hoe uh, daarna op ambtenaren werd gereageerd. En, en iedereen was er echt, nog, echt in shock. Maar is er een manier waarop de gemeente goed kan reageren... in dat soort omstandigheden? Je bedoelt uh, omgaan met de media ja. naar zo'n... Uh, nee, uh, ik denk, je, je kunt het nooit uh, goed doen. En op zoiets kun je, kun je niet voorbereid zijn. Maar uh, uh, de schade had wel meer beperkt kunnen worden. Het is, uh, moet ik zeggen, uh, uiterst leerzaam en interessant... Om, omdat je het zo uitgebreid en nogmaals hebt gereconstrueerd om het te lezen. Procedures en pistolen, dat is de titel van het boek... voor de mensen die er nog veel meer van willen weten. Voor dit moment dank je wel. Mirjam Paul, zo gaan we door met Barbara Barrel. Maar eerst luisteren we weer naar muziek van Ruben Heijn. Decade. Four and five lead to six. There is life between their bricks. Seven, eight, eight lead to nine. Chalk is white, and draws the line. Who draws the line? Alex Oele, Bas, Joost Kroon drums, Jesse Ruiter gitaar, Valentijn Bernier gitaar en natuurlijk Ruben Heijn Zang met titelnummer van zijn nieuwe album Hopscotch. Ruben, dat is Hinkelen. Uh, ja, ik heb een hele kleine correctie want het was niet Joost Kroon op drums. Oh, neem me niet kwalijk, uh, Het was Martijn Bosman op drums. Martijn, excuses, maar uh, uh. je drumt minstens zo goed, al weet ik niet <laughs> hoe goed Joost drumt, maar goed. Ja, ook heel goed. Ook oh, heel goed, goed. kijk dan. Ja, ja, ja, uh, uh, Hopscotch, Hinkelen, uh, wat, wat uh, heb Hinkelen. je met Hin Hinkelen? Um. Nou, uh, uh, Hinkelen, uh, het is een spelletje waar je... Iedereen kent het spelletje. En uh, dit is mijn tweede plaat. Um, en uh, bij een tweede plaat, plaat wilde ik iets, weer, iets meer risico nemen. Dus uh, een tweede plaat. Dus je gooit naar het volgende hokje. Hm? Zeg maar. Je moet springen naar het volgende hokje. En uh, ah. er zit ook iets meer risico aan. Want het steentje wat je gooit kan buiten de lijntjes vallen en springen naar het volgende okay. ook weer verder. Nou, goed, goed beetje. Een heel ver gezochte metafoor. <laughs> <Ja>. <laughs> ik wou het niet zeggen, maar inderdaad, mooi titel <laughs> verder. Dank je. Het het is, het is. Nou, wat het eigenlijk was, ik vond het met name een heel mooi woord. Daar begon het okay, nou, dus dat, En daarna moest er een verhaal in. Dat is veel logischer zijn. eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja, precies. Barbara zei, want de microfoon stond niet open, het bek lekker. Oh ja, het moet lekker bekken, toch? Ja, ja. ja. Nou, dat is ook zo. Ja, precies. Ben jij jazzmuzikant eigenlijk, Ruben? Uh, een weet je dat ik dat een hele goede vraag vind? Want uh, de, de, ik, ik had laatst, las ik ergens een recensie, dat iemand zei van... Ja, nou, als Ruben zo doorgaat met deze muziek, dan kunnen we hem niet meer in het, uh, het jazzfactor plaatsen. En, uh, en in eerste instantie dacht ik van, oh, dat, daar baal ik van. daar dacht ik van, nou, dat vind ik eigenlijk wel prima. Want ik vind het hele hokjesding vind ik een beetje vermoeiend, geloof ik. Hm? Ik ben opgegroeid, uh, ik ben geboren in 1982. Ik ben opgegroeid met de muziek van mijn ouders. Uh, dus veel Beatles en Paul Simon en uh, uh, Ray Charles, noem maar op. Alles wat de En daarna kwam de Roemruchter jaren negentig, mijn middelbare schooltijd. Uh, daar krijg je dus ook van allerlei van mee. En daarnaast luister ik naar heel veel jazz. Dus er zit van alles in. Maar je en staat, staat wel op North Sea Jazz? Ik, ik sta op North Sea Jazz, ja. Er ja. staat toch ergens op ja. mijn voorhoofd jazz. Ja. Dus ja, dan, dan, uh, dan uh, accepteer je dat. Maar dat is me. ook heel leuk, toch, om daar te spelen? En, dat is fantastisch. Ja. Dat is, en je aardig. gaat zo direct naar Groningen? Of Den Bosch? Nee, we, gaan, we gaan zo naar Den Bosch. Den Bosch? Uh, ja, we hebben een druk programma deze week. We gaan nu... Uh, uh, de jongens zijn al in het inpakken. Ik speel zo direct nog één liedje in mijn eentje. Maar we gaan zo naar Den Bosch. Uh -huh. uh, morgen naar Amersfoort Jazz. En volgende week het 100-jarige Buma uh, bestaan. En moet uh, Anouk het Songfestival winnen. Nou, uh, Anouk of de Marsmannetjes uh, oh, uit uh, <laughs> Mansfield? Uh, uh, die vond je ook wel. Die reus, die vond ik ook Dat is die dat heb ik van onwaarschijnlijke muzikale waarde. Maar je vindt het nummer mooi van Anouk? Ik vind het liedje van Anouk vind ik heel goed. Dus ik okay. vind dat ze moet winnen. Ja. Maar ik heb, het, ik heb het verder niet heel erg gevoeld. Begint ook steeds mooier te vinden. <laughs> ja. Dankjewel tot zoveel. We gaan je zo direct nog een keer horen, Ruben Heijn. Hier overigens in een uh, opvallende uh, outfit binnenkomt. Een oranje shirt met Johan Cruijff erop. En een voetbalbroek en voetbalschoenen. Ja, ik uh, moet uh, verdomme twee wedstrijden missen. Ik ben midden in een toernooi. En mijn teamgenoten uh, Edwin van der Sar, Dennis Bergkamp, Wim Jong... John van het Schip en Johan Cruijff. Ah, die dus spelen nu zonder mij. <laughs> en ze hebben al één wedstrijd zonder mij moeten doen. En die ging als enige verloren. Want jij dus, zit uh, wel op dat niveau natuurlijk qua voetballen. Ja, nou het was <laughs> lekker spelen. Ik kreeg een lekker assist van Dennis. En die uh, krolde er uh, <laughs> mooi ja, in de linkerhoek. Ja. Je, en, je hebt weet, gescoord? Ik had een aardige goaltje. Nee, ja, dat is een één groot feest. Dan ben ik echt kind in de snoepwinkel dat ik daarmee mag voetballen. Maar we gaan het over de tops en flops ja, hebben. Even, wat meer pols zit hier ook nog, journalist, ook sportliefhebber? Uh, ik sport zelf en als ik sport kijk, kijk ik graag naar uh, voetbalclub Heerenveen. Heerenveen. Sportclub Heerenveen. Ja, nou, dat ja, dan mag. Daar zijn wij als familie natuurlijk ook. Uh, en je doet dan. zelf als sport? Uh, badminton, hardlopen. Oké, okay, goed. Barbara, we moeten uh, snel door naar ja. jouw hoogte- en dieptepunten. Uh, nou, ik vond een grote flop uh, Drogba, Didier Drogba, uh, teamgenoot van Wesley Sneijder... Uh, bij Galatasaray, die door de fans van Venerbahce um, racistisch werd bejegend... werd aap genoemd en er werden bananen naar hem gegooid. Maar hij reageerde op zijn Facebookpagina heel goed. Jullie noemen mij een aap, maar jullie waren, en jullie waren boos toen ik kampioen werd met Galatasaray. Het allerergste is nog dat jullie wel stonden te juichen voor mijn aapbroer... toen deze twee maal voor Venerbahce scoorde. En daarmee bedoelde hij Pierre Webo uit Cameroon. En ik vind het goed dat spelers steeds meer daar tegen optreden... het veld afstappen en dit soort reacties doen... Ik hoef je niet uit te leggen volgens mij als een barend waarom. Het is een familieding. Een tweede flop. En dan kreeg ik net een beetje over de telefoon ruzie over met Leo Driessen... die verslag heeft gedaan van de Europa League finale. Toch Chelsea. Ik baal ervan als clubs met dat soort afbraakvoetbal weer een prijs winnen. Sorry dat ik het zeg, maar vorig jaar de Champions League en nu de Europa League. Ik ben daar niet blij mee, maar ik moet wel Lampert prijzen. Wat een geweldige voetballer is en een geweldige prof. En Bjorn Kuipers was natuurlijk een held die wedstrijd. Onze scheidsrechter. En flop nummer één um, is voor mij Mark van Bommel. En dat zal ik uitleggen, want Mark is natuurlijk zelf geen flop. Maar ik vind voor hem flop dat hij in zo'n jaar afscheid heeft moeten nemen. Eerst zo'n mislukt EK, dan een mislukt jaar bij PSV... waar Dick er niets van heeft gemaakt. Um, nou ja, dan al die incidenten, zoveel kaarten. Incident bij Herenveen waar je iemand heeft uitgescholden voor homo. Ja. Uh, allemaal dingen ja, waar je niet iemand zo'n afscheid gunt. Uh, en moet, had hij ook niet moeten doen. En dan nog zijn laatste overtredingen. Had iemand dood, of, uh, dood pardon, had iemand een gebroken. Uh, gebroken been kunnen schoppen, ja. een doodschop. Dat wilde ik zeggen. Ik hoor iemand, maar dat is een doodschop. Is, uh, ik haal het even. die moeten blijven. Had die, moeten, uh, nee. die nog niet moeten stoppen. Nee, want you? ik ga dan over naar mijn top. En dat is mijn top drie. Is heel goed dat Mark van Bommel afscheid neemt. Oh. Um, nee, als je, als je zoveel moet geven en zo weinig terugkrijgt en dat kreeg je niet meer bij PSV, dan moet je stoppen. Hij is een geweldige speler geweest. In zoverre hij heeft het maximale uit, uit zijn carrière gehaald. En dat vind ik heel knap. Jammer dat het zo eindigt. Maar meer, want jij bent dan van Heerenveen, dus ja. jij haat Mark van Bommel. Of niet? Zo werkt het niet. Nee hoor. Nee, ik vind het veel erger dat Heerenveen gisteren heeft verloren van Utrecht. Ja, dat is ook weer waar. Ja, dat was ook uh, jammer. Maar goed, terecht dat hij op zijn hoogtepunt, zeg jij, ja, ja, het is nu niet meer zo hoogtepunt, maar je moet niet langer doorgaan. En we moeten maar van Bommel herinneren als een, goede, een geweldige speler... die heel veel heeft betekend uh, voor alle clubs waar hij heeft gespeeld. En nogmaals, heel knap dat je gewoon het maximale uit je mogelijkheden haalt. Want dat doet niet iedere profvoetballer. Andere tops? Uh, Beckham, die afscheid neemt, ook een geweldige voetballer. En dan wil ik toch een heel klein verhaaltje even vertellen. Toen ik een keer bij Ruud van Nisterooi was, toen liet hij mij een huis zien in uh, Madrid. Hij zei, dit huis met die hele hoge muren, daar heeft Beckham gewoond. Want je moet je voorstellen dat Beckham heeft paparazzi die op hem heen rijden. Die, die hopen dat er een ongeluk gebeurt, dat zij dat veroorzaken... en hebben ze de eerste foto van het ongeluk. Zo leeft David Beckham. misdadig. En toch... Is misdadig, voetbalde hij nog fantastisch... en was hij, uh, volgens iedereen die met hem heeft gespeeld, een geweldig ploeggenoot. En ik heb genoten van zijn, uh, Vrij Trappen die die, of zijn voorzetten die altijd bij Van Nistrooy dan aankwamen. En die schoot hij er dan in. Nog één minuut voor Menzo. Menzo, uh, top dat hij hoofdtrainer wordt. Eindelijk, hij heeft het altijd in Nederland goed gedaan in de Jubilair League. kreeg hier geen kans, wordt nu bij Lierse hoofdtrainer. En top één is dat Cocu-trainer wordt van PSV. En nu ah. hoop ik dat hij in de lijn van Frank de Boer... Gewoon doet wat Frank de Boer heeft gedaan. Doe maar normaal. En als je niet gedraagt, dan ga je weg. Want dat is bij PSV de laatste jaren uh, misgegaan. Zeker met jonge talenten. Die hebben ze veel te veel vrijheid gegeven omdat ze bang waren dat die talenten weggingen. Doe maar normaal. Daarmee word je kampioen. Kijk naar Frank de Boer. Je hebt geen sterren in het elftal nodig. En ik hoop dat Cocu ervoor zorgt dat PSV weer een uh, prettige club wordt uh, om naar te kijken. Dat hij net zo nuchter tijd? is als Frank de Boer en Marco van Basten bijvoorbeeld. Ja, ook. Goede trainer bij meer Mirjam nou ja, ze heeft zich aardig hersteld gedurende het seizoen. Dus, dus ik jij ben bent benieuwd. tevreden. <laughs> ik dank jullie, Mirjam Pool, voor je verhaal over het boek Procedures en Pistolen. En Barbara Barend, jij moet weer terug nu? Ja, ik moet uh, als het goed is de halve finale voetballen. Zet hem op mm. en dan die dan ik horen we volgende week of je er nog een paar uh, ingeschopt hebben. <laughs> Beide dank. Barbara Barend, Mirjam Pool zo direct meer in vrijdagmiddag laat. rennen marathons. De theorie is dus dat de mens gebouwd is om te rennen zonder schoenen, op zijn blote voeten. barefoot runner wij zijn gemaakt om te rennen. Lopen zoals lopen ooit bedoeld was. Alleen zijn het allemaal vergeten. En eten zoals wij als mens ooit aten. Het is alleen maar groente, fruit, noten, zaden. De documentaire De Oerloper. Ik belast mijn lichaam van binnen en buiten op een natuurlijke manier. Zondagavond, 9 uur, Radio 1, Holland, Doc Radio. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk op mazaart.nl Deze week hoorde u in de office-gesprekken. Het gesprek over het gemak van Office 365. Eigenlijk uh, was de keuze: een nieuwe server of een andere oplossing. En uh, dat is de andere oplossing geworden. En dat is uh, Office 365. We zijn toch zes uur per dag met, uh, met Office-werkzaamheden bezig. Dus dan is het belangrijk dat het systeem optimaal werkt. En het feit dat jullie dus internationaal zijn, was dat ook een reden om over te stappen? Dat heeft zeker meegeholpen in, in dat besluit. De eerste gedachte was meer flexibiliteit voor de medewerkers. Ja, omdat dat je zowel thuis of als uh, op controle kunt werken. Tijdwinst, extra tijd die je aan een klant besteedt. Dat lijkt me een mooi voordeel, extra tijd voor de klant. Vroeger kocht je alle licenties in, maar het is veel goedkoper om gewoon een abonnement af te sluiten. We kunnen op allerlei uh, mogelijke manieren erbij, dus uh, zowel thuis als onderweg. Het mooie is, het is hardware onafhankelijk. Zowel op een Mac als op een PC kun je gewoon netjes bij je documenten komen. Het is heel makkelijk op te schalen en ook weer uh, terug te brengen, wat dat betreft. Uh, een prettige oplossing. En in plaats van een vaste uh, out of pocket kosten te hebben... hebben we het nu gewoon met fees te maken op jaarbasis. Bekijk alle gesprekken over Office 365 op microsoft.nl. Slash de Office gesprekken. Wie ondersteunt mijn vader thuis? seniorservice.nl De meeting begint zo. Waar zit iedereen? Uh, Tom zit in Londen, Paulien in de trein en ik werk vandaag thuis. Oké, okay, prima.